Radio, Radio, Radio, Lucht. And in the death, as the last few corpses lay rotting on the slimy thoroughfare. The shutters lifted an inch in Temperance Building high on Poacher's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels. Fleas the size of rats sucked on rats the size of cats, and ten thousand peploids split into small tribes, in the highest of the sterile skyscrapers like packs of dogs assaulting the grass fronts of Lavany Avenue. Ripping a rewrapping wrapping of shiny silver fronts. Now neck walls. Family badge of sapphire and cracked Every day now, the gear of the diamond dogs. Breeze to a- Ben nou bij jou. No, of not. How can he be? I'm your radio. Hmm, niemand weet waar hij is. En zijn radioprogramma is al begonnen. Ja, het uitzendschema ligt hier. Dus ik zal het maar overnemen dan. Als ik het goed heb, komt nu het hoorspel. What is it about? Het is het vervolg van de laatste keer. Deze is gemaakt door Niels. Er was een vreemde entiteit onder water vastgehouden, maar kon ontsnappen. En nu gaat het verder waar hij in de handen van een mad scientist belandt. Listen about Non-vest man. Non-vest man. Voor de deur van Marcel van Ede. Dit is een kunstenaar die wereldwijd exposeert. Iedere dag maakt Marcel een tekening, waar ook ter wereld, en zet deze online op marcelvanede.nl. We zullen eens kijken of hij thuis is. Geen je morgenvraag stellen Nee, of misschien kunnen we meer gewoon een beetje zo houden in plaats van dat... Ik moet niet gaan praten als Ik twee inkomen hoor. Oh. Ah ja. Nee, le uh, misschien ja, leuk om gewoon inderdaad. Ja, eigenlijk was net ook al gewoon uit te klessen, zeg maar. Even. maar oh, ho ja, hoe komt het bijvoorbeeld dat je nou aan, aan die twee tentoonstellingen per maand zit? Is dat echt zo langzaam aan gekomen dat je. Heb ik altijd na het ja zeg? Nee, ja. nee, ook. Ja, nee, langzaamaan. Oké. Okay. Niet meteen, want jij ja, bent ook gewoon inderdaad, je hebt eerst Kunstacademie gedaan. En ja. Ja, hoe, hoe ging dat toen jij daarvan afkwam? Ja, me, wat me heel moeilijk lijkt is als je van de academie afkomt en er gebeurt niks. Want voor jou, toen je inderdaad dus in je laatste jaren zat of zo, toen ben je benaderd op een gegeven moment om... Ja, in mijn geval toevallig Christy van der Haken was dan een docent. Haar man was Philip Peters, curator van, in Den Haag van het Haagse Centrum voor Actuele Kunst. En toen de tentoonstelling samengesteld met mijn werk en toen zat ik nog op de academie. Ja. En toen zag de stadscurator... Curator, de stadsconservator van Den Haag, die zag het, die had toen meteen aangekocht. toen kwam ik in het gemeentemuseum en toen kwam Maurits van der Laar van de Galerie, Maurits van der Laar hier in Den Haag. Die vroeg me meteen toen voor de kunstterij in, uh, oh, wow. okay. yeah, dus in Amsterdam. Het is ik nog steeds op de academie. Yeah, yeah. En daar zag Marja Bosma van het Centraal Museum. Die zag het. En die vroeg me meteen voor in het Centraal Museum. Yeah, wow. Dus toen had ik eindexamen. En toen had ik al yeah. twee musea in, in, in een paar maanden tijd. En yeah. toen, ging, toen, ja, toen liep het gelijk in yeah, precies. Dat, dat scheelt. Is het, is het blijven leuk, yeah. maar dat je echt... Uh... Nou, ja... Ze zien het blijven lopen in Nederland. Maar dan heb je dus het volgende probleem: je hebt twee problemen als je van de academie komt. Ten eerste dat je een galerie vindt, of in ieder geval dat het, dat het loopt na de mm -hmm. academie. Want als het stilvalt, val je in dat gat waar jij het net nee, over had. Ja. <laughs> dus als je in dat zwarte gat valt, dan heb je een probleem. In, de, in zoverre. Dan moet je dus actief mensen gaan benaderen met je mapje om de arm. Dan ben je, nee, ben je eigenlijk al in het nadeel, ja. wat dat betekent. Hoewel dat niet zo hoeft te zijn. Maar galeriehouders denken, uh, deze persoon komt van de academie. Geen enkele leraar vond het uh, goed genoeg om het direct naar een galerie te sturen. En nou komt hij zelf maar met zijn mapje. Yes. Dus het zal wel niks zijn. <laughs> dus dat is al een nadeel. Tegenwoordig heb je dan internet. Dus je kan nog wel website, een website maken en mm -hmm. dat spammen naar die galeries toe. Maar of dat zin heeft, vraag me nee, ook wel. Nee, nee. Maar dat is dus het eerste moeilijke punt, de eerste hobbel die je dan moet nemen. En de tweede hobbel is Nederland uitkomen. Ja. Dat is ook niet makkelijk. Want hoe, hoe is dat voor jou gaan? Je bent op een gegeven moment, ja, je, je exposeert nou ah. eigenlijk, uh, nou, ja, Het is wel allemaal vanzelf gegaan bij mij. Ik heb gewoon geluk gehad. Het is heel moeilijk om dat zelf te organiseren, denk mm. ik. Okay. Het is wel zo, alle galeries, overal in Nederland en in het buitenland, zijn altijd op zoek naar goede kunstenaars. Yeah. Uh, die zijn gewoon zeldzaam. Er zijn, niet, er zijn wel heel veel kunstenaars, maar er zijn heel weinig goede kunstenaars. Dus als je gewoon goed bent, dan vinden ze je altijd, of je, niet, of je wil of niet. Ik uh, bedoel, ze zitten achter je aan, al heel snel. Maar in mijn geval uh, was, was ik in 1993 afgestudeerd. Toen uh, begon het een beetje af te zakken in Nederland. Omdat Nederland is natuurlijk een relatief kleine markt Maar op een gegeven moment, na 5, 6, 7 jaar, heb je iedereen wel bereikt. Het is zo klein. En er wordt ook zo weinig verzameld in Nederland. Dus, uh, ontborg... Maar toen uh, het gebeurde er iets dat. Uh, nou, er was toevallig een galeriehouder van mij die werd uh, ziek, vlak voor een tentoonstelling. Dus dat ik met een uh, hele nieuwe tentoonstelling die net klaar was. En, en de galerie ging tijdelijk dicht. Dus ik moest er echt mee heen. Toen heb ik een andere galerie gebeld, een galerie in Amsterdam. En die heeft toen voor mij zijn contacten uh, ingezet. En toen kon hij snel in het Tijlers museum in Haarlem een tentoonstelling organiseren okay. met dat werk. En de directeur van de Thijers kende, Michael Zink. En dat is een galeriehouder uit München. Oh. En die stelde ja, ja. mij voor aan hem. Dus via, je komt altijd via via. Dus via ja, de dus. directeur van het Tijders. En hij heeft nu ook een galerie in Berlijn. Eén in München en één in New York. En hij nam mij mee toen al snel naar allerlei internationale beurzen. Ja. En daar komen weer alle curatoren van ja, internationale precies, dan musea. Dan en, en, dan, en dan gaat het ja. eenmaal lopen. Ja, dan gaat het lopen. Het wordt een soort sneeuwbal. Want je komt dan in zoveel landen. Dat je, ja, je, je bent niet meer afhankelijk van één land. Maar hoe zit dat dan met met verkoop? Verkoop je uh, genoeg om dan een beetje van te leven, zeg maar? Ja, dan... nou, ik zou wel meer willen verkopen, maar nee. <laughs> nou, mijn, pri mijn prijzen zijn misschien te laag op het moment. Ja, dat klinkt goed. maar <laughs> ik ben heel voorzichtig met de prijzen uh, verhogen. Omdat je eigenlijk nooit lager kan met je prijzen. Dus zeg maar, als je je prijzen te hoog zet, en misschien willen mensen het even betalen, maar later misschien weer niet. Dan kun je ze niet goedkoper maken, dat kun je weer niet maken tegen die mensen ja, die precies. veel geld betaald ja. hebben. Dus je kan ze niet in de aanbieding doen. <laughs> nee, <laughs> je moet nooit je, weer, ja, je kan nooit je werk in de aanbieding doen. Hey, I hear talking? Klopt. Dit is een interview wat Benno en Sanne gemaakt hebben. Het wordt nog vervolgd later in de uitzending. Nu komt eerst een dingetje wat Benno gemaakt heeft op het station in Den Bosch. Cool. Ja, very cool. I'm going the hospital. I'm going to Go. Right. They go into the 7-Eleven And I keep walking And I keep walking Going over to Susan's house was ik wel opgelucht. Je zo zoiets altijd veel te laat door. Dit kon toch ook niet langer goed gaan. Stil maar jochie, het komt wel goed. Nog eventjes en het is voorbij. Kijk liefje, alle licht op groen. Alleen rijdt er nu niemand. Nee, straks pas schatje. Nog even volhouden hoor. Lieve, lief, die lichtjes in de verte, dat is goed hè, er komen er steeds meer bij. Gelukkig maar, nu duurt het niet lang meer. Pas als ze allemaal gaan rijden, nog heel eventjes. Nu duurt het niet lang meer hoor. Dag lief, je begrijpt het toch wel hè. Mama heeft het al zo vaak verteld. Radio. Radio. Radio Lucht. Wat was dat? Ehm, um, staat er niet bij. Ik weet alleen dat Sanne het gemaakt heeft. Oké. Okay. Maar dat het doet me denken aan een schilderij wat Benno ooit gemaakt heeft. Misschien is dat het wel. Ik zie het. Maar hey, zodra je deze show now, controleert, you continue de interview I'm Ik ben curious. Hij be een interessante persoon. Sorry, goed. Ik ga me nou, het Weiden, probleem is nu dat het werk eigenlijk te goedkoop is, dus te goed verkoopt. Ja, dat je ook eigenlijk tekort duidelijk aan werk hebt dus ook om, uh, om te exposeren en galerissen. Uh, ja, momenteel uh, moet ik heel hard doorwerken om genoeg werk te hebben. Dat, of voor de, de tentoonstellingen. Ja, nee, ik doe het altijd overal. Altijd overal? Ook als ik op reis ben in hotelkamers. Ja, ik moet er. Ja, je ja, Ik moet nu gewoon doorwerken. Nou ja, er komen nu heel veel tentoonstellingen aan, dus ik moet nu heel veel werk vasthouden. Maar dan moet ik gewoon geld... Uh, Geld? Hier. <laughs> <Ja. Dat is laughs> tekeningen wou ik zeggen en ik zeg geld. Dat is wel, dat is wel verdacht. <laughs> maar dat ik niet dat je moet je dus vast ik, vasthouden. Omdat je die moet ik vasthouden, van, anders heb uh, ik niks. Ik, ik moet toch minstens 100 tekeningen laten zien in die galerie. Plus dat er nu een grote serie is verkocht die ik nog niet gemaakt heb van 150 tekeningen, maar die is al okay, verkocht. Wow. Dus je moet nog even de terugwerkende kracht maken. Of? Ja, die moet wow. dat. Maar die uh, is nog niet helemaal klaar. Dus we moeten nog hard aan doorwerken. Dus, en, en ik heb al uitgebreid, ik heb hier hele lijsten met de tentastingen En hoeveel dagen nog, hoeveel tekeningen. Wauw, je, je hebt eigenlijk gewoon inderdaad bijna een luxe probleem dat je... Uh, bijna, ik heb port, een luxe probleem. <laughs> met, met een printje van mijn website. En hoeveel dagen het nog duren. Ja. Nog 200 dagen. Maar ik moet nog 100 tekeningen maken. Dus dan, ja. als ik hier optel, hoeveel dagen nog. Heel veel tekeningen. Dan kwam ik dus ook meer dan een tekening per dag. En nu kreeg ik weer een e-mail dat de tentatie was in China. Wat wel leuk was, maar dat is weer voor juni. Met het gaat gewoon niet lukken. Ja, precies. Dus dan moet je dan heen. Dan moet je nee zeggen, losen. maar dat ja. is wel jongen. Ja, het is precies. toch wel leuk om heen te gaan. Ja. Want je vertelde dat je ook... Ja, geeft ook tekeningen, dus je niet ook les doen? Nou ja, ik heb... Uh, nee, ik uh, heb les gegeven hier op de academie daarna. Oké, okay, maar nou... Dat is een maar Nee, alleen losse ja, workshops... Uh, oh, workshops. Dat ik doen. deed... Uh, in Frankrijk. Oké, okay. en dat is ook ja, voor jouw plezier of dat is ook gewoon leuk dat je dat. Uh... Ik weet het niet. Ik weet niet ik doen ook. <laughs> nee, ik weet niet waarom ik dat doe. Dan vragen ze me en dan zegt ze, nou ik kom, kom een week een workshop doen. Dat vroeg ik als een soort verplichting of zo om het soms te doen. Nou ja, omdat ik. ik vind het ook goed aan mensen uit de praktijk die, die zeg maar niet leraar zijn alleen maar omdat die uh, kunstacademie yeah, binnenkomen yeah. en vertellen over de praktijk. Nou ja, het is een soort verplichting uh, wel. Dus je die, die kennis ook moet blijven overdragen. Ja, houden, ja. ja. Ik, bedoel, ik kan nu gewoon van het werk leven. Ik hoef geen subsidies meer aan te vragen. Yeah. Maar ik ben in het begin natuurlijk wel veel door subsidies uh, ook geholpen. Afhankelijk van begintijd. het tijd. Yeah, yeah. Nou ja, verantwoordelijkheid. Ducks are swimming in the water Alder, alder, alder Alder, alder, alder. van COOR International BV in zaken uw schuld ad euro 711,45 inclusief in aan zorgverzekeraar VGZ-UA. Bij antwoord op betaling dit nummer vermelden 850. Geachte mevrouw mijn heer. Zorgverzekeraar VGZ-UA heeft ons opdracht gegeven om de betalingsachterstand die u in het kader van de met u afgesloten zorgverzekering ontstaan is, zo spoedig mogelijk bij u in te vorderen. Een specificatie van de openstaande geldbedragen, waarvan ondanks herhaaldelijke aanmaling nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, vindt u aan de achterzijde van deze brief. Wij verzoeken u hierbij vriendelijk toch dringend om voor onmiddellijke betaling zorg te dragen met gebruikmaking van de ACCEP Giro kaart hieronder. Dan het U gedeelte. Uw gelieve uiterlijk binnen 8 dagen na de dagtekening van deze brief aan ons te betalen. Afbetaling in termijnen of uitstel van betaling is in dit stadium helaas niet mogelijk. Wanneer betaling binnen de termijn opnieuw uitblijft, dan zullen wij per direct rechtsmaatregelen tegen u moeten treffen. Alle daaraan verbonden kosten komen door uw lasten, evenals de wettelijke rente. Voor zover nodig wordt u hierbij, mede namens ons opgegeven, uitdrukkelijk in gebreken gesteld. Vooralsnog vertrouwen wij erop dat u thans naar omgaande, volledige betaling, inclusief inkassokosten, zorg draagt. Ook achter het inkassopuniebv te eind om 711.95. Ondertussen. Hoe was het? Marcel Dingemans. Ik hou. In de la bij jou. Ook al of dan moet je er nou een aantal maken dat je van sommige van hebt en nou, die dat ik echt niet uh, Ja, echt soms grote, dat, dat wel. Je, en het zijn ook wel oude tekeningen die, nooit, uh, die ik nooit laat. Mm. Nee, wij zijn altijd wel een soort uit, uitgezocht tekeningen die niet... Dus je blijft eigenlijk ook in het selecteren in, uh, in wat, je, wat je maakt en dat je wel of niet... Uh, ja, zeker wat je bijvoorbeeld wel of niet voor die ene plek... Uh, nou, ik maak ook regelmatig abstracte tekeningen. Ik maak alles door elkaar, figuratief, abstract. Uh, maar wel allemaal op hetzelfde formaat, zodat er een soort mm -hmm. systeem ontstaat. Maar die abstracte, die blijven altijd over. Of, okay. of altijd, het is niet waar, maar er blijven er veel van over. Dus op zijn duur, nou, na 15 jaar, heb ik relatief veel abstracte. Die, als er poppetjes op staan, dan, dan worden ze altijd wel verkocht. Dat vinden mensen leuk. Yeah. mensen erop, of auto's, of gebouwen. Maar mensen denken meestal van ja, ik kook zelf ook. Oh, oké. Okay. Ja, een, een beetje streepjes zitten. Maar die ja, ja, poppetjes, precies. dat kook ik niet. Dat vind ik knap. Nee hoor, nee, zo gaat het niet. Maar toch, ja, nee, zelfs serieuze verzamelaars, die, die kopen toch eerder die. Maar het is inderdaad geen reden voor jou om te zeggen van nou, ik ben meer meer abstract. Zijn. Nee, nee, dus ik vind ik ook leuk. Op die manier er wel bij. Ik denk dat het niet direct commercieel maar natuurlijk wel de, de kwaliteit blijven bewaken. Hm, okay. Zoals nu weer een galerie uit Zürich. Nee, dat is een, een serie tekeningen die ik ga maken, die ik maak over een zekere Matthias Borina. Dat is een soort narratief verhaal, een verhaal van 40, 50 tekeningen. Die heet eigenlijk De dood van Ma Matthias Borina. Maar dat vindt de galerie dan niet gezellig. Daar willen ze dan van maken de story, of. En, maar dat, dat vind ik absoluut niet vergelijkbaar. Dus ik heb ja. inderdaad zo'n discussie. Ten duur snij je jezelf in de vingers. Ja. Als je op de korte termijn het aanpast aan je publiek, dan... Op duur wordt het ook niet meer serieus genomen. Nee, en je, en je kunt het waarschijnlijk ook niet meer volhouden. Nee, dat dan is het ook niet meer in je eigen werk voor je gevoel. Dan raak je ervan... Het is toch belangrijk... Ja, dat klinkt alweer commercieel. Maar dat de musea dat werk uh, ook blijven tonen. Ja, dus dat is de het een kwaliteit blijven houden. Je? Ja, of je wil of niet. Een soort kwaliteitskenmerk. Zo werkt het weer. Mm -hmm. Zo werkt de hele kunstmarkt. Als de musea dan het stempel erop hebben gegeven... En dit is uh, museaal werk. Ja. Dan kopen de mensen het weer. Ja. En, en ja, ook dat soort Berlin Biennales, dat zijn eigenlijk helemaal niet direct commerciële tentoonstellingen. Maar het werkt wel zo dat het werkt als een keurmerk als je daar toevallig getoond wordt. En, uh, er staat dan wel een bordje bij en dan courtesy en dan de galerienaam. Dus iedereen weet van ja, welke galerie het vandaan ja. komt. Dus in mijn geval was er s'morgens al bij de dag voor de opening een telefoontje van een verzamelaar naar die galerie over die serie. En die was toen meteen verkocht. Dat, ging... dat kan heel snel. Dat kan heel <laughs> snel, maar dat is wel omdat het op de Berlin hangt... en als het in een uh, galerie uh, van Suite in Bezeswaag hangt... dan wordt het een stuk lastiger ja. om te verkopen, ja, lijkt me. Ja, ja, ja. Want wat, wat zijn nou dan bijvoorbeeld uh, ja, dromen van jou om, om energiewerk te kunnen exposeren of zo? Nou, je ja, uh, moet het museum, museum of Modern Art natuurlijk nog hebben in, in New York. En dan, ja, nee, op een gegeven moment denk je ook van, ja, wat dan nog? <laughs> Op de maan of zo. Ja, de, de, de, inderdaad, is het je Nederland waar je. Ja, eerst denk je van ja, als je maar een galerie wel, uh, hebt, dan uh, ja, ben je heel ja, blij. Want ja, is... toen ik nog niet op. voordat ik naar de academie ging, durfde ik niet eens naar, naar de academie. Sterk nog, ik durfde ja, niet ja, eens naar het winkeltje voor schildersmaterialen naast de academie. Want die vroegen altijd uh, heel streng om de academiekaart voor de korting. En ja. dan moest ik zeggen dat ik dat niet had. En dan keek ze me aan zo van, nee, dus je zit helemaal niet eens op de academie. Ja, ja precies. Dan mag je hier geen was. kwasten kopen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik ging altijd heel beschroomd. Ik, vond dat heel, ik keek heel erg op tegen die medewerkers van dat winkeltje naast de academie. Als zijn de exponenten van die grote academie. En uiteindelijk ging ik dan toch toelating doen op de academie. En dan heb je al iets overwonnen als je daar dan mm -hmm. echt op zit. Maar dan zie je die docenten en dan denk je, jee, dat zijn dus echt kunstenaars. Ja, ja, precies. Eerste jaar of zo, en ja, maar later leer je ze ook kennen denk je, ja, eigenlijk zijn heel veel ervan. Dat zijn niet zulke bekende kunstenaars of, en, en dat is dan ook een soort deceptie. En, nou ja, dat doe je eindexamen, dan denk je, die hele academie stelt eigenlijk niet zo heel gek voor veel voor. Niet zoveel als je aanvankelijk gedacht mm -hmm. hebt. En dan ga je denk je, nou, nu een galerie, een echte galerie. En dat is dan ook maar gewoon een galerie. <laughs> en dan de galerie het buitenland en een museum en alles. Ja, inderdaad, je stelt steeds verder je. En nu is het museum in Beiland ook gewoon routine geworden. Ja, zeker. Nou, inderdaad ze je vertelt dat je zo ja, twee exposities per maand of zo... Ja, de eerste keer dat ik in het Centraal Museum kwam voor die tentoonstelling... Die... ze hadden me toen gevraagd voor peiling. Dat was een serie tentoonstelling met jonge Nederlandse kunst in 1993. En toen kwam ik in het Centraal Museum voor besprekingen voor die tentoonstellingen. toen mocht ik dan achter naar de kantoren en zo. Dat vond ik heel bijzonder. Ja. Maar ja, later kom je dat inderdaad heel vaak tegen... Is dat niet typisch Benno? Dingen zo organiseren dat andere mensen dingen doen die hij niet leuk vindt? Like favorite Like but not haha funny. Ja, hij houdt wel van die zin. Komt uit een ander nummer van Iels trouwens. Yeah, ja, even I know it. Even you know it. Het is een uh, mooi nummer. Lucht. Lucht. ...avond. Ja, joh. lucht van 11 tot 12 uur. Ja, ik heb hier een verhaal, dat is eigenlijk één vloek. Het heet De ziekte van de Edel. Het is een vrouw, een monoloog van een vrouw. Kijk dan daar aan de overkant met die zinksnijer. Krijg je daar de pleurs van van dat wijf? Die loopt de hele dag maar over Amsterdam te zeiken. Toen ik nog een Amsterdamseus en toen ik nog een Amsterdam Zo. Krijgt ze de tering met de Amsterdam, Met de tyfus erbij. Niet toch wat tegen Amsterdammers hebt. Zijn beste mensen. Hebben een goed hart. Moest alleen gekookt op de rug hangen, En dan zo laag dat de honden erbij kennen. Dus daar leg ik het niet aan. Maar dat wijf krijg je origineel het lablazarus van. Als je haar hoort, is het daar het paradijs. Wat doen ze dan? mij een beetje gek maken. Was ze er maar gebleven in plaats van hier het uitzicht te bederven. Heb je die kop gezien? Eén grote mee eten. Dat zoiets nog vrij rond mag lopen. Het is een belediging voor het menselijk ras. Toen ik nog in Amsterdam achter de rode gordijnen zat zeker. Krijgt ze een vet hart met de Amsterdam. Je zal er me wonen aan zo'n stinkgracht waar de hele dag van die platboom de schuiten vol moffen en Amerikanen voorbij komen drijven die je vreet uit je bek zitten te kijken. Ben je lekker mee? Ik ga het liever gewoon dood. Wat stel het nou helemaal voor dan dat Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, waterhoofd zal je bedoelen. Stel het je Tillers. Amsterdam heb het, ja. Anders jatten ze het wel. Leuk hè, dat ze die Olympische Spelen toen niet gekregen hebben. God wat heb ik gelachen. Oh wat waren ze er zeker van? Wat? Barcelona? Met al die zakkenrollers? Nee, wij. Nou, dat hebben we gezien dan. Vijf van de 83 stemmen hadden ze. Vijf. Kun je nagaan wat een bord die gassen voor de kop hebben? Daar kun je geen bord meer noemen. Die lopen met een hele bunker voor de taas. Volgens mij worden ze daar met de ogen in de zak geboren. En maar strompelen door die 17e eeuw. Stelletje grote kokers. Wat vinden die mensen de eigen belangrijk? Ze kennen geen scheet laten, of hij moet in het hele land geroken worden. De kranten er maar op na. Het is Amsterdam hier. Amsterdam daar. Amsterdam zus. Amsterdam zo. Amsterdam voor. Amsterdam na. En dan komt Amstelveen. Alsof er verder niks gebeurt. Alsof de wereld om u niet rijdt. Hallo, wie zijn ze dan met de Amsterdam dan? Wat interesseert mij net nou wat er in die grasstad gebeurt? Geen ene moer toch zeker? Hoe lang heb dat gezeik over die krakers niet geduurd? Hele boeken zijn er over volgeschreven. Hier heb je geen krakers. Wij bouwen gewoon huizen. En dan dat gemeut over die. Kom maar dat pleurensding. Het is net een of andere vreselijke aandoening met zijn zakken jonder voor de ontlasting. Dus stopera. Ben je dan ook. In de war, als je een gebouw zo noemen. Daar kreeg je helemaal de scheiterij van. Dan ging het niet door, dan weer wel. Dan werd het weer zoveel duurder dan verwacht. Dan zo van, dan kregen die architecten bonje. Werd dus nog eens zoveel duurder dan verwacht. Of je maar even mee was schrokken. Ja, hier ook, reed. We betalen al zat in die pleurenstad. Heel Amsterdam staat op de monumentenlijst. Wat dacht je dat dat niet kost? De poen die hier wordt verdiend, wordt in de Haag verdeeld en in Amsterdam over de balk gerot. Of wou je beweren van niets soms? Stel dat je nagenaste. Je zal ze de korst moeten geven die met de kleine nog door uit kutjepoep of reetkeet op pikken maar schans en die gast had komen toegekomen. En mij na een half jaar een provenzaal durven noemen. Omdat ik in Rotterdam ben geboren, stel stelletje je boeren. Rotten ze lekker naar de familie gaf. Net in Amsterdam, die meut voorop met de ronde kop. Je zal er maar mee gezegend wezen met zijn bolus. Als ik zo'n kop af, hakt ik hem af. Weet er geen kop dan zo heen. Wan een Rams zegt, dat wijf met de Amsterdam. Rotterdam vindt ze me niks en ik ken ook nooit wat woorden ook. Nee, daar hebben we haar voor nodig met de grote gezouten zijksluiten sluiten. Opgewarmd lijk. Rotterdam de van Rican, maar ondertussen vrees ze er wel van. Altijd weer datzelfde over het paard getilde. lauwtoffen, godgloeiende pestbokken, vol automatisch gaskamer breed. Tering, Kautivus, Blafkanker, Coleteren, Kut Amsterdam. Tot en met de sterreclame. Maakt niet uit wat ze voor Tin of nou weer te slijten. 10 tegen 1, dat je weer tegen die gratenbaal van een Karitef zal kijken. Die met die geplumuurde bolus van de ergens voor zijn je de losste thuis te uit te hangen. Op de radio idem dito. Je kent die knop niet omdraaien. Er staat er weer zo'n grensende wiel over die westen teringtoren te galmen. Zakt daar je broek vanaf, vanaf van al die zijkliedjes over dat stinkei en die Graf Jordaan. Dat is al sinds de dagen van die Johnny Jordaan. En hoe heet die wandelende dokter Oetke-pudding met het hoogpolige tapijt op de taas. En die vuurvaste grijns op de Melek? Tante Leen, precies. Krijgen ze de mond en klaus in met de Amsterdam? Wanneer is hier Rotterdam erop op de buis. Alleen als je kunnen laten zien hoe hier op 4 mei om 8 uur s'avonds de trams gewoon doorrijden. Dan krijgt Rotterdam nog even Gouden kat. Nou, als er één stad in Nederland is waar de Trams het recht hebben op om 4 mei door te rijden, dan is het Rotterdam wel. Wat zullen we nou hebben? Toen bij ons die mariniers op de Maasbruggen die moffen de slot afbeten, stonden ze in Amsterdam. Godverdomme met de klauw omhoog. Langs de weg te kijken wat een mooie auto's die Duitsers nog hadden, kennen ze elk jaar wel met de schijn eindelijk op naar die dokwerken lopen. Dokwerken, beter ze hebben een haven waar al sinds 1312 geen schip meer is geweest. Laten ze matrassen ingeslapen bij de ubica in plaats van de boer. ...in de maling te nemen, pleurt even gauw op en wij zeker een schossetje lezen. The trouble with your brother is always sleeping with your mother. And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Are oh, oh, you just playing dope? Aren't you the one oh, with your rats and the ties and the knives on the town? to mess Dan schakelen we nu over naar uw vliegende kunstenaar Benno met hallo, zegt Hogembos. Vandaag vanuit een troosteloze woonwijk op de coördinaten van 146 tot 147 Noorderwaarde en van 412 tot 413 Oosterwaarde. zijn wij hier, Radio Lucht! website? Um, weet ik niet. Oké. Ja, het is uh, myspace.com slash Je ziet hoe Nederland inderdaad, hoe beperkt het is en Nederland ook gesloten is uh, ten opzichte van het buitenland hoor. Voor Nederlandse kunstenaars zijn niet zoveel Nederlandse kunstenaars die, het, die uh, makkelijk naar het buitenland nee, komen, eigenlijk. merk je echt. Het, uh... Want je woont nou in Berlijn, wat is wat is, er, uh, is dat ook echt een keuze dat je daar meer in een, in een nou, in dat opener kunstcentrum uh, zit dan, uh, dan hier bijvoorbeeld in Nederland of in geen idee. Nee, nee, nee. Ook intuïtie voor jou? Ja, nee, ik wilde toen ik... Ik, ik, was heel rom, ik ben heel romantisch. Ik was <laughs> nog veel romantischer toen ik weer 18 was. En toen kwam ik van school en toen wilde ik wel kunstenaar worden. Maar ik durfde nog niet naar de academie. Dus toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk wel een, als kunstenaar op reis gaan. En dan een atelier huren in het buitenland. En dan liefst... Uh, eerst dacht ik Parijs. Maar later kwam ik erachter dat Parijs dit niet zo uh, meer in was. Maar toen... Hoorde ik van Armando. Armando zat toen in Berlijn en toen stonden de muren nog. Toen okay. dus was Berlijn wel heel spannend en er zaten veel kunstenaars. Dus toen was voor mij wel een ideaal om in Berlijn iets te hebben. Maar dat was bijna niet te financieren, want moest je, moest dat, ik had toen geen cent. Mm -hmm. Ja, een romantisch <laughs> idee. Maar toen uh, heb ik dat mij losgelaten. Maar toen, toen ik voor de Berlijn Biennale gevraagd werd... En toen vroeg ik aan wat mensen, vertelde ik wat mensen dat ik dat idee nog steeds had om in Berlijn te gaan wonen. Omdat in Berlijn is het nu, het is nu ook nog heel goedkoop om iets te huren. Okay. En er zijn heel veel galeries en er gebeurt wel heel veel. Dus je kan altijd wel, als je aan het werk bent op je atelier, je kan naar, atelier, naar galeries, naar musea. Er is dus yeah. heel veel te zien. En ja, voor mij is het ook wel handig om daar te werken, omdat het, uh, ik ken nou ook weer niet zo heel veel mensen dus je wordt ook niet zoveel gestoord en je kunt yes. gewoon doorwerken. En de omgeving is... En je leeft er heel goedkoop in principe. Ja, dat geldt geld bent. weer. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb twee... Uh, mijn kinderen wonen in Den Haag. Dus ik ben in ieder geval elke maand een minimaal week in Den Haag. Mm -hmm. uh, meestal effectief nog meer. Ja. En dan ben ik voortdurend op reis voor die twee tentoonstellingen ja, per maand minimaal. Ja. Nou, en wat er dan nog overblijft zijn vaak maar één of twee dagen dan ben ik even in Berlijn om de ja, post op te ja. halen. Daar komt het eigenlijk op neer momenteel. Wat is nou een afsluiting? Ik zit wel echt een oh, ja, afsluiting. Uh, in de... <laughs> en, uh, <laughs> ja, maar dit is toch wel afsluiting. Ja, dit is, een dit is toch wel afsluiting. Ja. Ik vind het wel echt een afsluiting. Ja, in het, zo... En dan spreek je nog veetje, een beetje ja. oud en muziekje. Met ja. <laughs> ja. mij mij door de. John <laughs> <laughs> is in een Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. A man in a trench coat, batch I've laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a cool skin cap and a pig pen wants dollar bills, you only got 10. get eyes, foot, face full of black. Stood talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says and men say they must bust an early. Man, orders from the DA. Look out, kid! Don't matter what you did. But walk on your tiptoes. Don't tie no bows. Better stay away from those that care around of fire hose. Keep a clean nose. Wash the clean clothes. You don't need. Fail join the army if you fail. Look out, kids, you're gonna get hit by losers, cheaters, six time users hanging around the theaters. Girl by the whirlpools looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meters. Oh, get born, keep on short pants romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired to be a success, please her, please him. Don't steal, don't rip, 20 years of schooling and they put you on the day shift Look out, kids, they keep it all hit, better jump down the manhole, light yourself a candle Don't wear sandals, try to forge a scandal Don't wanna be a bum, you better chew gum The pump don't work, cause the vandals took the handle Het hier, ruimte is klein, benauwd, het is vol hier, waarom ben ik hier, lucifers, kan licht maken, Nu kan ik wat zien. Zie eten. De is hoog, maar nou, Ik zie blikken, soep, pakjes van de saus, regenvazen. Ik hoor wat. Er is iemand hier. even. Strong about Bobby, I admit. He's not the dumbest, angry, young, nude wit. No, he can cut it with the best. Then you better get out of his way. His girlfriend keeps him living in a world where fear will always win. And if you see him out tonight, Try life that you